Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Mitt Romney heeft de nominatie van de Republikeinse Partij aanvaard... voor de presidentsverkiezingen van 6 november. Tijdens zijn acceptatiespeech zei Romney dat hij de belofte van Amerika wil herstellen. Volgens Romney heeft president Obama niet de hoop en verandering gebracht... die hij vier jaar geleden beloofde. Romney beloofde de economie weer op te bouwen en banen te scheppen. Verder sprak hij over zijn ouders en de liefde voor zijn vrouw en kinderen.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 Het weer, vanochtend wisselend bewolkt en buien. Pas later op de dag wordt het wat droger en er is kans op wat zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Waar wonen Suske en Wiska eigenlijk? Ja, die vraag is nog helemaal niet beantwoord. Het dochtertje van Sander van 2, Milou, wil heel graag weten... waar in België Suske en Wiske wonen. Als je het weet, bel dan even naar 0800-1121. Of uh, ja, wat ook handig is, is om dan even te mailen... naar omroepmax.nl. Of te twitteren via apenstaatje nachtzuster. Of uh, even te, te roepen op de chat. En die is te vinden op www.nachtsuster.net. Maar bellen is altijd het, uh, het fijnste, want dan kunnen we elkaar eventjes spreken van mens tot mens. 0800 1121. Waar wonen Suske en Wiske in België? Um, even kijken. Op Twitter vraagt Joop zich af hoe ver hij mag gaan, want hij heeft Mark Rutte uitgescholden. Nou ja, hij heeft gezegd dat Mark Rutte crimineel, gevaarlijk is, en vroeg zich opeens af wat mag je eigenlijk allemaal zeggen op Twitter. En zijn er ook dingen die je niet mag zeggen, want staat de politie dan voor de deur? 0800 1121 als je daar een antwoord op weet. Peter wil weten waarom men in Friesland aquaduct schrijft met een K en een W... in plaats van met een Q en een U. Edwin oh, had het hele verhaal over de Olympische Spelen, maar dit is beantwoord. Maar wil ook graag weten waarom er windmolens zijn die linksom draaien... in plaats van rechtsom. En als we het dan over linksom en rechtsom hebben... Dirk Jan die vroeg zojuist waarom er in sommige gebouwen door mensen... Uh, linksom, nee, wacht even hoor, met de klok mee wordt gelopen. Dus met de klok mee, terwijl bewezen is dat mensen die rechtshandig zijn... liever tegen de klok in lopen. 0801121 als je dat weet. En Vincent wil weten hoe de tolheffing gemeten wordt. Want als hij met zijn auto en de caravan over een Franse snelweg rijdt... hoe weet het geautomatiseerde tolhuisje dan dat er een caravan achter zijn auto hangt? 0800 -1 -1 -1. En zometeen na deze plaat is Dirk-Jan weer te horen. Want hij had een verhaal over baby's en borsten. Daarover straks meer. Het child van George Michael. Dirk Jan. Ja, daar ben ik weer. <tie> ja, we hadden het over linkshandig en rechtshandig. Nee, we hadden het over linksborstig en rechtsborstig. Ja, dat, dat krijg je ervan. <laughs> het, is zo, het is zo dat de, de linkshandig en de rechtshandigheid hebben we eens een keer een discussie over gehad. En dit komt niet van Spock hoor dat, dit verhaal, maar dat je dan uh, erachter komt dat uh, baby's aan de linkerborst van bij voeding uh, rustiger zijn dan aan de rechterborst. En dat. dat men zegt dat, ik niet, want ik heb geen ervaring. Maar uh, men zegt dat het komt omdat baby daar de hartklopping beter voelt. Oh. En, en dat is ook wel weer begrijpelijk. Want als je dan naar mannen kijkt, hoe komen we dan mannen aan rechtshandigheid? Ja, hun hart zit ook een beetje aan de linkerkant. En als ze gaan vechten met elkaar, dan willen ze toch met een schild met een linkerhand, hun hart wel een beetje beschermen. Dus dan ga je de rechterhand beter ontwikkelen. En zodoende komt dan linkse rechtshandigheid een beetje naar boven in de discussies. En uh, ja, dan speelt die baby daar natuurlijk ook een rol in. Want die, uh, die moeder die ontdekt dat dat kind op de linkerarm uh, makkelijker uh, drinkt. En uh, dan kan ze met rechterhand uh, nog wat huishoudelijke dingen of andere dingen doen. Ja, natuurlijk. Dat is het He? eerste wat in je opkomt terwijl je bezig bent. Ja. Precies. Dus uh, ja, vandaar mijn, mijn, mijn fascinatie voor linkshandigheid en rechtshandigheid. En dat, uh, ook dat linksom en rechtsom lopen, dat komt daar natuurlijk dan ook vandaan. Hè? Dat is van ja, ja. Dus dat is mijn mijn verhaal erover, wat ik heb gehoord en wat we besproken hebben. Dat is niet mijn, uh, mijn uitvinding, hoor. Dat is het niet. Nee, maar we, we zijn dus op zoek naar een antwoord op de vraag... waarom ja, ze in winkels en, en, en openbare gebouwen niet gewoon rekening houden... met het feit dat de meeste mensen liever een bepaald rondje lopen, ja, die lopen tegen links, de klok om. in. Recht, rechtshandige mensen lopen linksom dus. Ja. dus uh, linkshandige mensen lopen rechtsom. Als je een doolhof hebt, dan lopen linkshandige mensen ook zo in één keer doorheen. We hebben dat probleem niet. Echt waar? Ja, het is echt waar. Ja, dat is, dat, dat, dat, dat, dat, sorry, maar het, het, het is echt zo. Hmm. Oké. Okay. Ja, nou, dat was mijn verhaal. Ja, heel erg bedankt en uh, bedankt dat je even bleef hangen. Ja, nou, dat is, uh, ik, ik vind het altijd fascinerend om jouw programma te luisteren. Als ik de kans heb, dan doe ik dat heel graag. Dus, uh, oh, als je vakantie uh, hebt. Zeg je? Alleen als je vakantie hebt. Nee, als ik de kans heb. Oh, de, de kans. oh okay. dat is al, je kan niet altijd maar donderdagavond hele naar wakker blijven. Nee, dat begrijp ik. Dat kan niet altijd. Eh, nee, dat is zo. Af en toe dan moet je een keer smokkelen. Maar dat, ja. eh, ik heb dit graag gedaan. Veel succes met je een leuke uitzending. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Dag, Dirk Jan. Dag, Dag. 0801121. Uh, Elko. Hi, Astrid. Goedemorgen. Hallo. Hi, alles goed? Ja hoor, met jou ook? Oh ja, prima. Ja, ik las oh. maar helemaal krom uh, af. Nou, hoe dat zo? Ja, je, je, je bent zo lekker wakker, joh. Je, je moeder gewoon uit bed bellen. <laughs> dus uh, ik, ik hou er wel van wel. Ik vond mijn moeder ook heel wakker. Ja, ik, uh, ik denk dat je er nog wat uit te hebben. Dat, dat, dat wordt weer uh, ja, dat wordt weer bijpraten, oh. maar dat geeft niet. <laughs> <laughs> dus, ik, uh, ik wou eerst reageren op die meneer die door uh, Frankrijk door de betaling uh, heen rijdt. Oh, mooi, ja. Ik heb uh, zelf 10 uh, of 11 jaar op Frankrijk gereden. En uh, als je erin rijdt zeg maar, om je kaartje te trekken voordat je eraan begint, uh, dan maakt die afstand niet uit, want dan uh, trek je gewoon een algemeen kaartje, uh, omdat dat zeg maar, op die route uh, zeg maar, het algemene kaartje is voor de volgende route. Zeg maar, is. Okay. Dus, als je, dus als je het kaartje hebt en je rijdt vervolgens, in uh, die meneer zijn geval, die rijdt naar Parijs, dus die gaat bij Saint-Lys, gaat hij door de betaling. Dan, uh, dan zal die meneer ook weten dat hij eerst door een baan heen rijdt en dan uiteindelijk pas waar een kastje uitkomt En niet eerst het kastje en dan pas de slagboom. Oh, oké. Okay. En, en, en op die lengte dat hij erin rijdt, uh, daar wordt gemeten, onder 6 meter wordt er gemeten of er uh, met een laserstraaltje, of daar uh, het signaaltje verbroken wordt, ja of nee. Okay. Ze, hebben, ze hebben een lengte van 3,5 en dan 6 meter volgens mij en dan 12 meter. Want dan kan een vrachtwagen, dan kan een bakwagen van 12 meter zijn. En dan kan het ook nog zo'n eentje zijn die langer is, tot 18 meter. En die betaalt dan helemaal uh, de volle pond. En mm. uh, wat hij ook zei met die schietsebogen bovenop het dak, en dat is ook met de hoogte meter. Want boven de 2,30 of 2,60 meter, 60, dan uh, ga je ook meer betalen. Oké. Okay ja dus hij en als hij dus in plaats van een kassa, want die ja, want de kassa kan natuurlijk zelf wel zien wat er achter hangt, maar als ja. hij met de caravan erin rijdt op een automaat, dan steekt hij dat kaartje erin. Dat kaartje registreert dat hij in, bij Arras begonnen is, zeg maar. En dan komt hij in snelief, komt hij de betaling, komt hij in. Mm -hmm. En dan en dan vervolgens, omdat hij dat gangetje inrijdt, wordt hij al gemeten, zeg maar, door die door die want daar zit ook de clou in, want vroeger was dat uh, drie seconden zat tussen dat de slagboom weer dicht ging en weer open ging. En als je dan heel snel achter elkaar aanreed, dan dacht die sensor, hé, hey, hij, uh, hij is er nog niet doorheen, dus ik laat hem openstaan. Ja, maar. Ja. En, daar, en daarom hebben ze nu van die, die rubberen palen van gemaakt, want uh, dan klapt hij dus nog dicht. En dan, uh, als je hem dan omrijdt, dan klapt hij open en dan uh, gaat hij dus een arm afzetten. En dan, hoe weet jij dat dan allemaal? <laughs> ja... Ja, wat ik al zeg, ik, uh, ja, ik heb uh, tien of elf jaar uh, ervaring op uh, het rijden naar Parijs uh, met de vrachtwagen gehad, zeg maar. En dan, uh, ja, dan ga je s'avonds of s'nachts wel eens een keer proberen of dat lukt om het met z'n tweeën te lijken. Het is <laughs> dus echt uh, ervaring ja. dit, ja. Ja, ja uh, nee, dat is klopt. Maar, uh, maar daar heeft het wel uh, alles mee te maken, zeg maar. dat het uh, automatisch ook gaan afrekenen, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, en over die windmolen. Ja, ja, ik heb er nog eens logisch over na zitten denken, maar eh, volgens mij gaan ze zo'n ding plaatsen nadat ze metingen hebben gedaan hoe de wind het meeste daar waait, denk ik. Dus lijkt me toch ook een beetje logisch dat ze ook kijken naar de veiligheid. En als er natuurlijk zo'n wiek afbreekt en hij staat bijvoorbeeld naast de snelweg, dan zullen ze hem eerder, denk ik, van de snelweg af laten draaien. En dat zal dan in dat geval dan links of rechtsom zijn. ...dan dat die andersom zouden. Dus als je natuurlijk van dingen afbreekt... En dat, uh, ...en dat waait in één keer over uh, het water... ...of over de snelweg... Uh, dan, uh, ja, dan, dat, dat, ...dan red je dat niet om te bukken, denk ik. Dus ik denk als er eentje linksom draait... ...dan heeft dat of met de wieken te maken... ...die ze uh, inderdaad... Een, uh, ...want daar worden ze op gemaakt... Uh, die, ...die dingen die slijpen ze natuurlijk... ...en die buigen ze op een bepaalde manier... ...dat die het meeste wint van. Mm. Dus het zou, me, het zou me niks verbazen... ...dat daar gewoon een berekening op afgaat... ...en uh, kijken aan de kust dan natuurlijk meestal al een redelijke wind. En die dingen die draaien... Eh, als je vanuit Friesland terugkomt over de Afsluitdijk, dan, dan draaien ze ook eh, rechtsom, omdat de wind zeg maar, het land opkomt. Maar als je aan de, door de Noordoostpolder rijdt, dat is ook wel bekend, dan draaien ze ook wel linksom, omdat ze dan weer... Van de aflandse wind afhankelijk zijn. Oké, okay, want ik denk, ik, het lijkt mij toch dat als ze rekening moeten houden met als er iets gebeurt. dan houden ze ja. daar wel rekening mee op het moment dat ze bouwen. Dan gaan ze dat niet pas doen op het moment dat. Uh, dat hij uh, ja, uh, er al staat en dan zeggen. oh, laten we hem maar andersom laten draaien. Oh, zo? Nee, nee, nee. Ja, dat denk ik echt. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat ze van tevoren een berekening maken van hoe staat de wind en hoe kunnen we hem plaatsen. Maar dat zijn natuurlijk dingen van een 85 meter hoog. Ja. Dus, die, uh, dus dat is natuurlijk sowieso moet dat al berekend worden op de krachten die dat ding op gaat vangen als die heel hard waait. Ja. En uh, ik heb er ook eens een keer gezien dat er een gewoon uh, in de brand is gevlogen Omdat die gewoon te hard ging, zeg maar. Gevaarlijk? <laughs> uh, dus uh, ja, in Duitsland. Dat is wel spectaculair. Ja, <laughs> ja dat, uh, dat, dat lijkt me behoorlijk heftig. Maar ik heb er ook eens een gezien waar de wiek van afgebroken is hè? Oh? En die uh, ja, en dat, want er, uh, dat, dat wordt best wel onderschat. Want als het echt goed hard waait, dan zit daar een bepaald mechanisme in gebouwd dat hij uh, uitgaat, zeg maar, of dat hij in een soort hele zware stand gaat dat hij zichzelf gaat remmen. Ja. Uh, maar uh, als je daar bovenheen gaat en die veiligheid die werkt niet, ja, dan draait hij gewoon door en dan wordt hij warm. En dan, uh, ja, de olie die ertussen zit, zeg maar, die, die, die voor de smering zorgt, die, uh, die zorgt er dan uiteindelijk voor dat het. Uh, helemaal stuk gaat, zeg maar. En ik heb wel eens een gezien waar die gewoon compleet afgebroken is. En je moet maar eens opletten, als je de stuk of 8 of negen ziet draaien en eentje staat er stil, ja. dan, dan zit er op de punt van die wiek, aan het eind van die wiek, dan zit er altijd een, een, een, een, een soort kwartslag, uh, zit die verder gedraaid. En dat is of die punt is afgebroken en of die een half slagje verder is gedraaid. Nou. En altijd als je dingen kapot zijn, dan zit aan het einde van die vleugel, zie je dat die punt een, een kwartslag is gedraaid. En dat is een soort veiligheid. Dat schiet er dan in en dan komt hij in een vrijloop. En dan kan hij niet meer de, de stroom opwekken wat hij zou moeten doen totdat hij gerepareerd is, zeg maar. Nou, weer wat geleerd, hè? Ja, nou ja, ik, het is ook maar pure logica en. Ja, eh, kwestie en, van en, kijken. Ja. <laughs> ja, dat heb jij je, je hele dag heel achter stuur zitten. Echt niks beters af. te doen dan. Uh... <laughs> en jou een beetje lastigvallen Nou, dan daar dan ben ik maar. blij mee. Ja, ik kan weer wat wegstrepen hier, dankjewel, hè? Hey, heel veel succes. Oké, okay, goede reis. En uh, een goede ja, dag zondag. Ja, dat komt wel goed geloof ik. Dankjewel. Doei. Doeg. Doei, doei. 0800-1121 als je weet waarom in openbare gebouwen geen rekening wordt gehouden... met het feit dat de meeste mensen het liefste tegen de klok in wandelen. En bel datzelfde nummer als je weet um, wat je niet mag zeggen op Twitter... Gebeurt het wel eens dat de politie ingrijpt? En zo ja, wanneer dan? 0800 1121. En we weten nog steeds niet waar Suske en Wiske wonen. Mocht jij weten waar in België Suske en Wiske wonen, dan wil Sander en zijn dochtertje willen dat graag weten. Dus 0800 1121. En in Friesland schrijft men Aquaduct met KW. Waarom? vraagt Peter zich af. 0800 1121. Meneer Kerkdijk. Goedenacht, Hallo. Hallo. Hallo. Dag. Nou, ik moet, al, ik moet al, heel snel even ingrijpen, want dat antwoord wat net van mij kwam, dat klopt helemaal van geen kant. Nou, nou. Van geen kant wil ik niet zeggen, maar nee. Het wordt niet uh, door de lengte bepaald, het bedrag wat je moet betalen, maar door de hoogte juist. Oh. Dus dat is, uh, het wordt gewoon ingedeeld in categorieën. Wat die man vertelde over die, uh, dat kaartje trekken, dat klopt allemaal. Want er wordt ja. een bepaald uh, traject wordt er al afgelegd. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, nou wat die man aangaf, uh, bij Arras uh, trek je een kaartje en die leef je in Parijs, bij, voor Parijs weer in. En dat is een bepaalde afstand dat je aflegt. ja En uh, dan wordt er naar je hoofden gekeken. Voordat jij in een tolpoortje rijdt, word je op de hoogte gemeten. Oh. En dan heb je dan bepaalde categorieën, dus uh, ik ben net als die meneer vrachtwagenchauffeur, dat is dat 4 meter en dan uh, val je onder categorie 4. En dan uh, bijvoorbeeld een personenauto die is lager dan 2 meter, die valt onder, onder categorie 1. En zo gaat dat, wordt dat na meters wordt dat afgerekend. Dus als jij een caravan erachter hebt, ja. dan val jij onder een andere categorie als dat je met een auto door het poortje heen rijdt. Ja. Dus daardoor betaal je meer. Dat is gewoon puur omdat die hoogte wordt gemeten. Oh, dus je kunt beter met een vouwwagen dan met een caravan rijden. Ja, precies. Als je met een vouwwagen op vakantie gaat, als je dezelfde spulletjes meeneemt. Dan ben je goedkoper uit, uiteindelijk als dat je met een caravan gaat. Klopt. Nou, dat hadden mensen wel even voor de vakantie willen weten, hè? Ja, ja sorry. <laughs> Die vraag is niet eerder gekomen, dus... Nee, ja, dat is inderdaad maar de vraag wie schuld okay, nou, dat is. Oké, nou, dan weten we het nu. Goed zo? Ja, ik vind het prima. Oké, okay, bedankt. Dankjewel, hè. Dag. <laughs> Dag. Hoi. 0800-1121. Dat is nog steeds het telefoonnummer... dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Um, um, um, uh, meneer Van der Most. Ja. Hallo. Ik met, ja, ik heb net over die linkshandige en die rechtshandige. Ja. Nu vraag ik, ben een echtpaard. Hoe gaan die de liefdesbedrijven? Ik ben nou oh. weduwenda. Uh, oh, maar vroeger moest ik altijd rechts van de vrouw liggen. Ja. Aan links kon ik het niet zeggen. <laughs> Misschien een hele gekke vraag. Ja. Best wel. Huh? Ik weet niet, ja, u bent ook getrouwd. Heb u daar eens over nagedacht? Nee, nog nooit. Nee. Het wordt de hoogste tijd, begrijp ik. Om daar eens eventjes over ja, na te nee. denken. Serieus, hoor. Ik vond het zo grappig. Ja. En hoe maar... zou dat zitten? Misschien kunnen mensen me daar... Euh, Liggende mannen meestal... Euh, als je in bed gaat liggen, dan lig ik dus aan de linkerkant, ik ben ik bergshandig. Ja. En de vrouw ligt dan aan de linkerkant, dus Oh je? Ja. Ja. Dus kan ik nou ophangen? Nou oh nee, want, want oh. mijn vraag is eventjes, uh, want de, de, de, de, de vraag of de mannen uh, altijd rechts liggen in bed en de vrouwen altijd links, is een nee, even meer... Kijk, als ze in bed liggen, dan ligt uh, ik ja. altijd dus links aan de kant van de bed en de vrouw links. Ja, maar de vraag is altijd vanaf welke kant gekeken? Ja, maar er werd met niks handig rechtshandig te maken nu. Maar ik had er wel, uh, ik, ja, ik moest wel zo liggen. Ja, u had, had niks te vertellen, al, al, al ik hoor het verkeerd. al. Als een vrouw rechtshandig is, dan zou je zeggen dat een even de een zijn ligt er verkeerd Ja, Begrijp je wat ik bedoel? Nou, ik begrijp wat u bedoelt, meneer Van der Most. <laughs> maar, maar maar even voor mij nog, als u in bed ligt op uw rug. Ja. Het wordt wel heel intiem nu. Maar dan lag uw vrouw rechts naast ja, vrouw u? uw vrouw leeft niet meer, maar ik spreek dus, dat uh, is al twee jaar overleden. Oh. Maar uh, ja, ik, lag, ik lag altijd uh, aan de linkerkant, aan de andere kant. Ja, ja u lag aan de uh, linkerkant, dus als u op uw rug lag, dan lag uw vrouw aan uw rechterhand? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Nee, nee dat is... kijk, dus ik kan liggen links van ja, nee, de mensen die aan mijn linkerhand. Oh, ja, dan lag u ja, dus verkeerd Ik als je voor een bed in die kant hebt, ik lig links en mijn echtgenoot er wel lakken mee. Ja, Snap maar, je? Nee, als u, stel, u steekt uw linkerhand uit. Oh, de hand uit. Ja. Nee, ik, ik sla ik, mijn rechterhand uit. Als u richting ja, uw vrouw nou wil slaan. Bedoel, ja, dus ik lig rechts mijn vrouw met mijn, ik sla mijn linkerhand om. Uh, uh, uh, het pakt dus op weer. Enzovoort. Ja, en je, jammer, De meneer Van der de de Mos, Daar moet u op zaterdagavond over bellen. Ja, nee, dank u wel. <laughs> ik ga eens ik kijken wel hoe wel ver we, we ermee komen. Hee. U mag nu ophangen hoor. Ja. Tot, ja. Zeg bedankt. Ja. Dag. Dag. Dag. Ronnie. Ja. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Oh, bon. hoi. Vertel, waar belde je over? Nou. Waar Suske en Wiske wonen, hè? Ja. Daar is een Overpelt. Overpelt? Ja, Overpelt. Suske en Wiske wonen in Overpelt? Ja. Oh, en, en hoe weet je dat? Nou, daar staat me iets van bij. Dat heb ik een keer gehoord op de, op de tv, bij een programma. En dat ging over allemaal die teken, die uh, streepboeken. Ja. Nou, en daar kwam ook voor dat Susschen en Wisschen over Buijen kwamen. Oh. Tenminste, daar staat het bij. Ja, maar waarom heeft u dat onthouden dan? Waarom heeft u dat onthouden? Had, ja. Dat wil ik niet, maar ik hoorde die praat of uh, straks. Van uh, Sander ja. uh, naar zijn dochtertje. Ja. of zijn dochterje. Uh, ja. Toen schom me daar gewoon in één keer te binnen. Nou, dat is een mooi moment om het te binnen te laten schieten. Ik, uh, ik noteer het. Overpelt. Ja. Ja, dan, dan weet Sander dat bedankt. Ja, en dan had ik nog, uh, ja, een vraagje. Ja, ik weet niet precies of het een vraag is. Huh? Maar. Uh, als je met die Olympische, ja, doet met die, uh, uh, doen, met die uh, sporters, die gehandicapte sporters. Ja. Yeah. Ja. Dan hoor je na nou een hele, heel verhaal over uh, wat je wel ma mag mankeren en wat je niet mag mankeren. Ja. Yeah. Maar hoe zit het nou als je één oog, met, één oog mist, ja. Dan ben je ook gehandicapt. Ja. Nou. Ik ze ja. in ook. Echt waar? Hoe komt dat dan? Nou, ik heb uh, in 1980 een uh, ja, vrij zwaar ongeval gehad in de militaire dienst. Oh? Ja. Maar welke sport uh, is je lievelingssport? M mijn sport. Ja. Ik doe alleen maar uh, krachtsport. Oh ja. Nee, want ik denk, als ik het, als ik het verhaal van Arya goed heb onthouden... Ja. dan mag je meedoen aan de Olympische Spelen als je dat oog nodig hebt. Nou, dat is wel bij veel sporters zo. Want uh, je moet diepte kunnen schatten en dat kan niet met één oog. Nee, dat zeggen ze allemaal. Maar ik ben, ik ben chauffeur. Ja. Ja. Niet op een vrachtauto, maar op een uit, uit de kluitende was de uh, salbus. Ja. Ook een hele dichtste. Ik heb ook alleen maar twee spiegels om achter mij te kijken. Ja. Ja, en ik rijd. Ik heb nu een. Nu, nu heb ik een baan. Waar, waarmee ik drie ton per jaar rijd. Ja. Ja. Ja. Ik ben in, internationaal nachtchauffeur. Ja. Oh. Met één ook. Ja. Ik rijd op Duitsland. Ja. Ja. Nou, ik rijd iedere nacht bijna duizend kilometer. Ja. Met één nog, Ik heb nog nooit worden gehad. Ik heb nog geen voetganger en pleister, uh, pleister moeten geven. Dat, dat, dat ik een pleister heb... Uh. Nee, ja, ik begrijp het. Maar we dwalen een beetje af. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat doen we niet. Nee. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt in ieder geval voor je antwoord. Ja, mensen danken. En uh, goede reis. Ja, dankjewel. Nou, en hou dan je, je oog goed open. Wat zei je? Over een uurtje bankers. Oh, dat is mooi. Nou, voorzichtig, hè? Ja. Oké, okay, doeg. Hey, bedankt. Doe, doe. Ja, jij bedankt. Ja, dag. Uh, Christian. Christian. Christian. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ik wil weten hoe het mogelijk is dat een spin een draad kan spannen van wel drie meter lang van een balkon naar een conifer. Oh ja! Dat... <laughs> hoe dat kan? Ja, dat is een goede vraag. Dat vind ik zoiets magisch. Ja. Oh ja, die vraag is, het is mij ooit een keer uitgelegd. En het... ze laten zich vallen aan een draadje en dan wachten ze net zo lang tot ze naar een... ergens naartoe waaien. Ja, maar het is niet naar beneden. Het is gewoon eh, eh, wel meters van het balkonhek af. Ja, maar ze, ze, stel nu dat um, hij uh, zich... Um, kijk, oké. Okay. De spin laat zich van het balkon afzakken met, aan een draadje. Ja. En dan wacht hij net zolang totdat hij helemaal opzij waait. Oh, door de wind. En dan, en dan uh, ze zet hij zich daar vast aan bijvoorbeeld een boom of uh, ja, een koniveer of zo. En ja. ja, en dan gaat hij weer naar boven... en dan laat hij zich weer zakken tot hij weer bij zijn draadje is. Het is echt, maar dat is echt, zit echt vernuftig in elkaar, hoor. Ja, het is een kwestie van, van de wind. Hij maakt gebruik van de wind. Ja. Aha. Ja, dat, zo is het mij een keer uitgelegd, hoor. Maar, want als het namelijk heel erg tocht... dan heb je opeens ook meer spinnenwebben. Als het meer tocht? Ja, als je in de zomer als je al je ramen openzet... Ja. Dan waait het een beetje in de slaapkamer en dan kunnen ze makkelijker uh, een web bouwen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, mij kun je alles wijsmaken. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, zegt <die>. hij. <laughs> maar misschien belt er nog iemand met een uh, beter antwoord naar 0800 1121. Ik doe mijn best, Christian. Ja, dankjewel. Oké, okay, jij bedankt voor je vraag. En een betere uitzending. Ja, best. hetzelfde. Dag. van The Cure was dat. Uh, oh ja, ik zou hem toch bijna vergeten. De crypto. Ja, hij hoort er helemaal bij natuurlijk in iedere uitzending van Nachtzuster en Cryptogram. En degene die de eerste de oplossing doorgeeft, die krijgt een prijs uit de prijzenkasten. Het is altijd een verrassingsding. Kan een boek wezen, een dvd, weet ik veel, wat we nog op voorraad hebben. Ik stuur gewoon wat op. Moet je wel de eerste zijn die belt naar 0800 1121 met de oplossing van de volgende crypto is makkelijk hoor, dus uh, nou toets maar vast de nummertjes. Hij trekt door vertrek. Hij trekt door vertrek. De oplossing moet bestaan uit 14 letters... en die kun je weer doorgeven via 0800-1121. Evert, nacht. Ja, goeiemorgen. Hallo, zeg het maar. Ik uh, had een vraag eigenlijk over de barcode. De barcode. Ja, overal ze die dingen tegenwoordig op. Maar ik voel me af, zit daar een of andere internationale organisatie achter die die dingen uitgeeft? Uh, wie is de barcode verspreider? Ja, is nou eigenlijk ja, jouw vraag. Ik zit zoals te denken: een supermarkt heeft allemaal duizenden artikels. En als je als fabrikant op een markt komt, dan verkoop je aan verschillende supermarkten. Dus dan moet die code toch wel uniek zijn. Oh ja. Of zou het zo kunnen als ik een schoenendoos pak en bij de supermarkt ken dat er een keer in de zaal op het scherm staat? Oeh. Hoe zit dat eigenlijk met die barcodes? Ik krijg wel enorm de behoefte om dat te proberen. Ja, ik ga eigenlijk ook wel. Dus daar voel ik me het ook wel. Maar, maar ik hoe doen ze dat? Want We zijn supermarkten die verkoopt bijvoorbeeld speelgoed erbij. Dus ja, dat moet dan niet uh, conflicten geven in het systeem, lijkt mij. Nee, daar zit wel wat in. Ja. die dus nou, voor, voor wat barcode bepaalt. Ja, en uh, ieder nieuw product dat je gaat verkopen, moet je dus de barcode van in je systeem gaan zetten. Ja, ja goed, dan kunnen ze tegenwoordig met al die computers eentje erin zetten, dan drukken ze op een knop en dan wordt het via internet of zo verzonnen ja, ja. aan de supermarkten denk ik. Maar oh, ja. het gaat erom natuurlijk dat je daar verschillende supermarkten hebt verkopen, ja. Dan zou je toch een unieke barcode moeten hebben. Ja. Dat lijkt me dat, dat zouden ze dan al wel echt met al die supermarkten, van nou we hebben dit bedacht, past dat, dan moeten ze weer terug, hoe gaat dat? Ach, ach, ach, ach, wat een toestanden dan nog, ja. Ja, ik voel me dat af. Ik denk, nou, hoe zit dat? Nou, dat is, kijk, daar zijn we voor. Mensen die zich dingen afvragen en andere mensen die dat weten. Ik heb nog twintig uh, minuten ongeveer. Ja. Dus ik zeg 0801121. Ik ga mijn best doen, Evert. Is dat uh, antwoord al over die supermarkt? Uh, ja, nee. Waarom, mensen, waarom, waarom supermarkten mensen de verkeerde kant op laten lopen? Ja, die man gaf zelf. Dan, dan. Wat zei die dan? Hij zei, de Aldi heeft onlangs alles op zijn kop gezet hier, dan moet je weer helemaal zoeken. Dat is precies wat ze willen. Ja, dat dacht de ik dus ook. De Aldi kijkt producten er snel lopen, welke producten er langzaam lopen. En die ruilen ze inderdaad. Dus als jij al een robot in je supermarkt loopt en je bent zo gewend om dat product te pakken, dat je, wat staat hier ineens? Ja, kan ik ook dat wel een keer meenemen. En dat uit de omstandigheden. verhogen. Ze willen gewoon kosten dat je blijft zoeken. Ja, en dat je een keertje denkt, oh, pindakaas met grote stukken pinda, dat is ook wel een keer lekker. Tef? Ja, maar dat is, een, dat is een heel subtiele verandering inderdaad. Dan zetten ja. een stukje metnoten zonder nood draaien in eentje rond. ja wat er al wat mee met je lijstje door je winkel. Je ziet de pindakaas pakken nee. nee, maar en daar schieten noten, ze niks mee op. noten zit het. Ja, met noten, Maar het gaat erom dat je altijd... Je loopt altijd rechtstreeks naar de kaas en je koopt automatisch de kaas. Ja. En ik, denk, ik kan ook wel zo'n pot pindakaas meenemen nu dat op de plek van de kaas staat opeens. Ja. Nou ja, ik denk dat het een beetje lastig gaat. Want de ene is gekoeld, de ander is ongekoeld natuurlijk. Ja, er zit natuurlijk maar dat wel dus verschil in. Er heeft deels mee te maken dat we moeten zoeken en dat heeft ook deels te maken met de bevoorrading van de supermarkt. Ja. Want de vrachtwagen moet wel bij de supermarkt komen en vanuit die logica wordt er een magazijn opgezet. En het magazijn heeft hier te maken met de koel zelf in verband met de installaties. Oh ja. En nou, vanuit daar beginnen ze een beetje te rekenen van hoe komt het allemaal best uit in deze supermarkt. Oh ja, want dan moet je natuurlijk ook nog allemaal rekening mee houden. Dat er wel stekkertjes en uh, aansluitpunten en dat alles, alle koelingen op dezelfde plek komen te staan. Ja, de metrages inderdaad. Je wil zoveel meter zuiver hebben, zoveel meter dit. Dus dat ja. is ook een beetje puzzelpassend inderdaad. En dat wordt inderdaad wel eens van afgeweken van die formules inderdaad. Maar mm. ze zullen wel een basisformule we sowieso hebben. En ja. dat lijkt mij gewoon om ze te le lekker te laten zoeken. Ja. <laughs> Ja, dan zeg je toch wel zoveel mogelijk mensen in verleiding kunnen brengen. Ja. ja, als je slim bent wel. Nou, dankjewel, Evert. Ja, die wasmachine was ook op antwoord neem ik aan. Er was geen wasmachine met de gaatjes in het t-shirt. Nou, als die nu niet weet hoe die eraan komt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, bij ons ja, maar bij ons komt het niet op broek of anders, maar de kinderen hebben dat ook, inderdaad. En ja, bij ons hebben ze echt in het gaat heel de wasmachine in en het komt met gaatjes eruit. Ja. Ja, dat kan even. Sommige mensen hebben ook zo'n wasstrommel waar, de, die, waar de, de gaatjes scherpe randjes van hebben, hè? Daar heb ik ook alles van. maar Mijn auto-machine is al vrij recent, dus dat lijkt me sterk. Ja, maar dat, hoeft, dat heeft niks met recent te maken. Het kan gewoon zijn dat hij wat scherpe gaatjes heeft. Ja, nou goed, het is zo'n uh, duurmerk-ding met 4 cijfers uh, voor de komma, dus dat lijkt me een beetje sterk. Dat zou, die, dat zou toch een wasmachine moeten zijn die geen gaatjes levert, hoor? Nee, dat zou je wel ja. zeggen. Maar wij, wij kleden onze kinderen regelmatig nog uit. Dus ja, dan weet je dat heel de was misschien ingaat. En ja. dan tijdens de allemaal weer op te vouwen. En weet je, vriend, dus zit alweer een raadje in. Wij kleden onze kinderen regelmatig nog uit. Dat klinkt heel raar. Nou ja, het oudste is net zes, dus ja. Ja, ik ken het. Ja, dan zit je goed in de... Nou, niet in de slappe was, maar wel in de was. Ja, maar we, ja, die, van die van die volle trommel, vond ik plausibeler klinker inderdaad. Ja, dat, het ja, ja, ja, ja, ja, dat kan omdat ook Omdat het ook gewoon ja. dat witte polos was. En bij witte was het meestal lakens en dat soort dingen vaak in. En dan heb je sowieso een uh, vollere trommel Ja, natuurlijk. dan prop je natuurlijk al een beetje. Ja, dus ja het ik, zullen ik een, hoop, uh, een hoop elementen zijn die bijdragen tot de gaatjes op de buik van, uh, van uh, DJ Harry. Nou, wij hebben niet specifiek als op de buik het is op de of wat we Nee, Maar achter, Harry dan, maar heeft het dan, maar... altijd op zijn buik. Ja, ja. ja dat is een stukje van vast tijd te maken. sowieso kom je je buik ook wel tegenaan. En, en inderdaad, ja. die Ja. Maar misschien komt hij inderdaad van zijn handdoeken of zijn goed erbij. Dat kan ja. ook nog, ja. Omdat het altijd witte was betreft. Hey, even, dankjewel. Ja, succes nog even. Oké. Okay. Oké, okay, succes, hè? Hoi. Oké. Okay. Doei. Wens elkaar succes. Dat is heel sympathiek. Ik heb een paar vragen die nog beantwoord moeten worden... in die 20 minuten die we nog te gaan hebben. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan nu even. Dan kunnen we alles mooi afsluiten voor zessen. Uh, Joop wil weten hoe ver je kunt gaan op Twitter... voordat de politie voor de deur staat. Wat kun je niet roepen op Twitter? Zijn daar dingen die gemonitord worden? Zijn er dingen die je echt niet kunt maken... en dat je dan uh, ja, met de politie te maken krijgt? 0800 1121. Um, Peter wil weten waarom men in Friesland... Aquaduct schrijft als AKWA... En dan dukt. Eens dus even kijken wat nog niet, meer niet beantwoord is. Ja, dirk Janders met zijn verhaal waarom men verkeerd omloopt... in supermarkten en andere openbare gebouwen. Maar ja, daar zei dus Evert net ook al iets zinnigs over. En u vroeg Evert dus uh, wie de basis is van de barcodes. Wie is het barcode opperhoofd? Waar komen die vandaan? En zijn dat allemaal unieke codes? Dus uh, ik vond het een goede ook van hem. Als je nou met de schoenendoos, je hebt nieuwe, nieuwe schoenen gekocht... en je gaat met die schoenendoos naar de supermarkt en je gaat met die scanner langs het, de barcode op de schoenendoos... staat er dan een net sinaasappelen, 295. 0801121. Wat is het centrale punt waar de barcodes worden geregistreerd? Nou, dat zijn er eigenlijk nog maar vier. En dan heb ik ook nog uh, het cryptogram. Uh, hij trekt door vertrek, luidt hij. En de oplossing moet bestaan uit 14 letters. En die kun je doorgeven via 080112. Eén. Koyan. Ja. Hallo. Hi. Hey, uh, over de spinnen en hun webben nog even. Ja. Uh, die noem je net niet op, maar die ging die nog een beetje. Want uh, dat ze zich alleen maar door de wind uh, laten uh, voortbewegen, dat, dat, dat is niet uh, volledig. Oh. Ze, ze doen dat ook uh, met hun eigen lichaamskracht, met eindeloos geduld... En de legende wil, dat is ook een mooi verhaal, uh, dat Robert de Bruce, de eerste koning der Schotten, yeah. geïnspireerd raakte door een spin. Oh. Toen hij zich lag te verschuilen voor de Engelsen die hem achter de broek zaten in een grot, yeah. kijkend naar een spinnetje. En dat spinnetje met eindeloos geduld uh, eindelijk uh, een andere rand bereikte om zijn web te beginnen. ja. Yeah. En hij dacht, als die spin dat kan, moet ik dat ook kunnen. En hij toen weer uh, voldoende vuur kreeg om zijn strijd voor te zetten. Oh, een lerende van het eindeloze geduld van de spinnen. Ja. Yep. Maar Mooi. waar hebben ze dan geduld voor nodig? Nou, Omdat ze uh, die draad wel ergens begonnen zijn, maar dan toch weer op een andere plek uh, moeten hechten... om. Ja. Daarna, daarna door te gaan met, met het web. Maar ik dacht altijd dat ze dat eindeloze geduld dus nodig hadden om te wachten op die windvlaag. Ja, maar nee, maar ze bewegen ook uit zichzelf. Oh. dan gaan ze ja, gewoon ze, klimmen. Ze, ze laten hun lichaam ook uh, slingeren, uh, zodat, die, zodat ze ergens anders terecht kunnen komen. Een soort schommelbeweging. Yep. Wauw. Mooi, hè? Ja, als je het niet erg vindt, blijf ik ze gewoon met een zakdoekje uh, uh, plat drukken. Oh, nee. Oh, ik vind zulke enge beesten. Niet doen. Nee, je. <laughs> is omdat, Ja, maar goed. Als je, als je je angst als leider uitneemt om alles dood te maken, dan uh, ken oh, ik er nog wel een paar... Oh, wat een ontzettend naarstandpunt. Ja. Ja, precies. Ja, nou, daar ga ik over dat, nadenken. Daar is Nederland al van vergeven, hoor. Nou, om dus, dat soort dit... mensen die zich door hun angst laten leiden om allemaal enge dingen te roepen en doen. Dus, ik uh, ik zijn... begreep de vergelijking al, ja. Help ze naar buiten, die spinnen. Als je bang bent. Dat, daar kan ik dan ook een, een rare vergelijking in vinden. Ja. Je, Want je, je hoeft niet iedereen natuurlijk waar je bang voor bent naar buiten te helpen. Nee. nee precies, <laughs> maar als je de, dat is beter dan ze dood te drukken. Nou, oh ja, nee, daar zit wel wat in. Oké, okay, dankjewel. Laten we, laten we ze inderdaad vooral niet naar buiten... we hey, denken ook dat die spin uh, insecten, waar jij ook last van denkt te hebben, ja. vangt in dat webje. Ja, precies. Nou, ik, ik ga er inderdaad over nadenken. Ik vind het een mooi standpunt. Ja. Yep. Dankjewel. Ja, jij ook. Hoi. Hoi. Hetzelfde. Doei. Freek. Ha. Ah. Ha, hallo. Ja, hoi. Ja, soms eh, moet je eh. zo lang wachten dat het verrassend is dat je op de radio komt. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, de vorige keer was het erger. Toen Echt waar? Toen kwam ik er niet eens meer in. Nee, ja, het is nou, verschrikkelijk. Na een paar weken terug. Ja. ja. Oh, er was toen die uitviel, geloof ik. Oh, dat was een drama. Ja, ja, probeer een maar was... eens vier uur talk radio te maken... als je telefoonlijnen het niet doen. <laughs> maar we hebben het overleefd. Ja, wat... ik was aan de lijn op dat moment. Oh, ja. Zeg maar, uh, meisje, ik heb uh, ja. voor jou... Uh, of voor uh, het uh, meisje van 2,5 jaar gevonden... Ja. het Suske en Wiske Museum. Ach, wonen ze daar? Is... Nou, daar zou je ze wel kunnen treffen, schat. <laughs> Het is in Kalmthout, uh, België. Ja. Uh, dat is ongeveer iets in noorden van, uh, van Antwerpen. Tussen Wuuswezel en Hoge die lijn Ja. En dat is in de oude villa van Willy van der Steen. Echt waar? Hebben ze daar een museum voor, Susken Wisken, gebouwd? Ja, Wat dat leuk. is opgericht 29 november 1997. Oh ja, dat is natuurlijk nog niet eens zo heel lang. Ja. En 29 november is ook de verjaardag van het museum. Kijk. Nou, wie weet dat uh, Sander eens even met Milou daar kan gaan kijken. Wat ja, schattig, Ja, over de grens. Het ja. is even iets in Zuid-Rozendaal. Maar goed, maar om nou, omdat je dochter vraagt... waar wonen Suske en Wiske helemaal naar België te gaan rijden? Nou, ik weet niet waar ze wonen. Hm. In... Nou, ik woon in Brabant, dat is vlakbij. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze om de hoek wonen. Ja, daar zit wel weer wat in. <laughs> Zeg, bedankt. Nou, wij, wij op, oh, ja, nee, vertel. Wij waren wij op, op, wij, wij op een gegeven moment op vakantie met de caravan in Tjeppe. En uh, voor de laatste in zonder Holland als naast ons, zei ik... Nou, wij zijn morgen thuis. Toen ja. zei die: uh, god, waar wonen jullie dan? Nou, ik zei in Brabant. Toen zei hij, nou, wij moeten nog een, nog een overnachting maken, want wij wonen in Groningen. Ja, als wij in Groningen wonen is iets verder rijden naar... Uh, Antwerpen, maar... Ja. Nou, een verschil moeten wezen, toch? Het is maar Lokaal. net als... Als zij naar een... Uh, naar een uh, uh, gaan, zijn zij weer eerder thuis. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Hé, <laughs> Vreek, hey, dank je wel, hè? Ik vind dat wel jammer dat je gaat trouwen. Ik ga helemaal niet trouwen. Kom je daar nou bij? Oh, je, je gaat alleen maar samenwonen. Oh, ik woon al zo lang samen. Nee, met een Fransoos. Echt waar? Wat leuk. Ja... Laatste aflevering, toch volgende week. Oh, Komende zondag. nou het is geen Fransoos hoor. Oh, oh, We hebben het over een heel ander programma inderdaad. Oh, wat leuk. Ja, ik, moest, ik moest ook even piekeren. Ach, Freek. Nou, veel plezier nog zondag. Ja, ja, zeker weten. <laughs> Dankjewel, hoi. Dat af... Ja, dat is erg. Ja, dat is, dat dat dat is, erg. is. Ja, dat heel erg. Ja, met plezier naar geluisterd. Ja. ja, we hebben het nu over een programma op Radio 2... wat toch, vind ik, een van de mooiste programma's van de Nederlandse radio is... Ja, ja, ja. En dat inderdaad uh, dit seizoen de laatste aflevering moet beleven. Dus uh, nou, geniet ik er heb, nog even van. Ik, ik heb zelfs uh, als ik aflevering moest missen via de, de website het uh, ja. programma nog later nageluisterd. Ach ja. Dat wat schitterend. Nou, dan nou zit ik toch om elf minuten voor zes even in een lichte depressie hoor, Freek. Oh, dat gaat goed. Oh, goed. <laughs> ik denk dat ik er wel weer overheen kom. Veel plezier met luisteren ja, naar, naar Routes <laughs> Dag, ah, okay. Freek. En bye. 30 verjaardag. Ja, bye bye. ook nog. Dankjewel. Dag. <laughs> hoi, hoi. Dag, André. Goedemorgen. Hallo. Ik had een opmerking over de lengte in Frankrijk en die betalingen. Ja. En volgens mij is het gewoon op de lengte. Want ik heb ook ervaringen met op Parijs rijden. Ja. En dan lieten wij de aanland, lieten wij in Lille staan. En dan gingen we met de motorwagen door naar, uh, naar Parijs toe. En dan betaalde je inderdaad minder. Dus volgens mij is het gewoon de lengte. Ah, nee, dan is het. Maar ik, volgens mij, want ik krijg via de mail ook al berichten, het verschilt soms ook nog. Oké, okay, ja, het want kan natuurlijk Het zwege net in Frankrijk is natuurlijk uh, aan verschillende, uh, ja, verschillende bedrijven toegekend. Ja, dus dan want, is het uh, misschien nog verschil tussen kan... waar je zit. Ja, precies. Maar ik, uh, in naar Frankrijk is het zo, daar word, word je op de lengte gecontroleerd. Oh, Oké. Okay. Want. Wij, uit ervaring is ook gebleken, als je zeg maar, in de sleep hangt bij een uh, slagwagen die kapot gaat, ja. dan gaat de slag dan ook uh, naar bepaalde lengte gewoon dicht. Oei. <laughs> dat is mij ook een keer overkomen. Ja, dat begrijp de, ik in uh, je verhaal. Dat je dat, dat, je dat wel uh, door schade en schande hebt ondervonden. Ja. Oh jee. Ja, ja, ja. Ja. Nou, is het wel goed gekomen? Ja, tuurlijk. Oh, gelukkig. Ja, want anders had ik je nu niet zo vrolijk aan de lijn. Nee, zoiets. Oké, okay, bedankt voor je telefoontje. Oké, okay, doei, doei. Fijne, fijne vrijdag. Um, ja, ik krijg van uh, Richard Mostert nu een mailtje. Die schrijft, uh, um, uh, die heeft namelijk iets over Suske en Wiske nog. Die uh, heeft een verhaal over Suske en Wiske... waarin staat eerst even wat Suske en Wiske historie. Beide striphelden vloeiden in 1945 uit de pen van Willy van der Steen. Hij liet hen in de Antwerpse volkswijk... Hoek wonen. Dus uh, misschien dat, dat dan het antwoord kan zijn wat Sander geeft aan zijn dochtertje Milou als ze vraagt waar zusken en Wiske wonen in Antwerpen Milou, in Hoek. Maar het kan ook zijn want ik, heb, ik krijg nu twee verschillende antwoorden maar misschien zijn ze verhuisd hè, door de jaren heen want ik kreeg ook nog door Overpelt. Dus net wat Sander het lekkerste vindt bekken om uit te leggen aan Milou uh, uh, Antwerpen of Overpelt. Henk van de Veen, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik bel over de T-shirt. Nou, vertel het maar, Henk. Waar ligt het aan die gaatjes op de buik van DJ Harry? Als uh, je textiel maakt, dan begin je met spinnen. Dan ga uh, je het weven. Ja. En dan gaat het naar de vingering, de, de, de, de, de, uh, de blekerij. Ja. Noem ik het maar even. Ja. Daar wordt het, doek als eerste gezengd. Gewat? Gezengd. De zengerij. Oh. Daar wordt het afgebrand. Oh. Oké. Okay. Dan halen ze ongerechtigheden eraf en dan wordt het gebleekt. Met natriumhypochlorite. Oh jee. Wat een toestand. Als het nou overhemdenstoffen stoffen moeten worden, of japonstoffen of andere stoffen. Ja. dan laten ze de stof, het weefsel, zelf met rust. Ja. Maar als het t-shirts moeten worden, dan moeten ze er flannel van maken. Dat noem je flannel. Oh. En dan wordt het opgeruwd. Oh. En naast mij ligt een hele grote foto van een machine die ik veel in mijn jeugd heb gezien. Oh. Dat is een ruw machine. En dan maken ze dus dat doek weer een klein beetje ruw mee. Mm -hmm. En waarom doen ze dat? Omdat het dan beter absorbeert. Dus je beschadigt als het ware in de fabriek waar het doek gemaakt wordt. het doek ook al een beetje. Mm -hmm. Zo worden ook handdoeken gemaakt. Oh. Maar die worden van veel dikkere stof gemaakt. Ja. Dat ging vroeger toen je nog een Nederlandse textielindustrie had die dat maakte, of een Europese textielindustrie. En in Amerika ging het allemaal wel goed. Maar nu komt het veelal uit Zuidoost-Azië en dat is niet zo best, Oh, die stof. Dat het op de buik meer slijt, ja. dat komt omdat je daar meer slijtage hebt. <laughs> dat is nog eens een mooie zin, Henk. Dat is de mooiste zin uit nou, deze uitzending. Nou, maar naar apen in een dierentuin. Ze ja. aaien of het, het meest over hun buik. En dat doen we mensen ook. Zitten we over ons Hier buik staat... te aaien? Wat zeg je? Zitten wij over ons buik te aaien? Ja, natuurlijk. Wij hebben onze handen. Vooral gebruiken we die aan de voorkant. Ik heb me dus nog nooit opgevallen dat ik over mijn buik zit te aaien. Nou, leg ze maar eens op je rug. Ja. En kijk hoe lang dat duurt. Ja. Ja. Maar jij zegt dat er slijtage optreedt, komt doordat er slijtage optreedt. De slijtage treedt uiteindelijk vooral aan de voorkant op. Ja. Maar de het uitgangspunt is dat je moet uh, gaan kijken naar de fabriek waar het doek, dus niet de confectiefabriek, maar waar het doek gemaakt wordt. Ja. En als dat niet heel erg zorgvuldig gebeurt, dan wordt dat weefsel beschadigd. Ja. En die heb, nou, dat legde ik net uit, die hele ja. lichte beschadiging is er voor om het absorberender te maken. Ja. Zo gaan flanellenlakers ook eerder kapot dan gladde lakers. Kijk, nou, weer wat geleerd. Dus het is al een beetje beschadigd als het naar de confectiefabriek ja. gaat. Het is eigenlijk een combinatie van verschillende factoren. Het is een optelsom. Ja. Ik moet door, Henk, want anders krijg ik niet alle vragen beantwoord. Ik begrijp het. Dank je wel, hè. Dag. Dag. Uh, Jenny... Ja, hallo, Hallo. Uh, nachtzuster. Oh, ja. Ik luister al zoveel jaren, uh, zo'n mm -hmm. zo lange tijd naar je en ik vind het altijd een heerlijk programma. Het valt me trouwens altijd op dat het bijna alleen maar mannen zijn die jou bellen. Nou, het valt wel mee hoor. Ja? Valt ja. het mee? Oh. Ja, ik, ik, ik kan geen namen noemen, maar ik heb toch weer een flink aantal vrouwen gesproken vannacht. Oh, wel. Ja, ik, heb, ik ja. heb nu pas aangezet trouwens. Kijk, ja. Ja, zo kan ja. ik het ook. Ja, ja. ja. ja. Nee, maar... <laughs> uh, oh ja, even die spin. Ja. Um, die komt trouwens vaker uh, komt die ter sprake. Maar ja. het is zo... Um, dat een, een spin heeft... Uh, aan, de, aan de onderkant heeft die uh, tepels, heet dat. Oh, eerlijk. En komen verschillende... Verschillende soorten draden uit. Ja. En dat kan hij zelf bepalen wanneer hij wat wil. Hij heeft kleverige draden en draden die heel die, die vliegjes kunnen, kunnen dit, um, ontdekken door trillingen. Ja. En, uh, maar hij doet gewoon zijn. zijn hij zit op een tak bijvoorbeeld. En hij wil uh, van A naar B wil hij zijn draad hebben. En dan doet hij gewoon een tepel open. En dan door de wind wordt die draad meegenomen. Dus hij, hij gaat niet zelf, oh, maar hij doet ik. gewoon die tepel open. En dan gaat die draad eruit en dan hoopt hij volgens mij dat hij ergens aan de overkant komt bij de tak die hij wil. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat het meeste zo dan de dijk zit als je een web wil maken. Ja, en dan klimt hij via die draad, ja. dan gaat hij door. Ja, het klinkt eigenlijk en, heel logisch. Uh, maar het is een. Ik, weet, ik, ik vind ze ook een beetje eng, maar die meneer Daarnet, die heeft wel gelijk. Het zijn fantastische dieren, want ze ze zorgen dat er ontzettend veel minder insecten in je in je omgeving zijn. Ja. En verder, nou ja, als je eenmaal over spinnen gaat lezen dan dan. Want het is zijde wat eruit komt, hè. Die draad is echte zijde. En het is een van de meest sterke materialen op aarde. En zelfs bij de, bij de. Ja, de, de, de, hoe noem je dat, de ruimtevaart, ja. daar willen ze heel dolgraag willen ze die draad kunnen namaken. Ja. Om en dat kunnen Staliaan we nog geteek. helemaal niet. Ja. Nou ja, hè? Ja. ja, en het lukt niet, want ze hebben ooit een, een, een spinnenfarm hebben ze, hebben ze, um, ja. opgericht. Maar die spinnen die eten elkaar allemaal op. Ja. Dus er was nog maar één spin over. Ja, beesten zijn het. Jak, ja. dankjewel Jenny. Oké, okay, prachtig leuk dat verhaal. Het een, dat het een keer gelukt is. <laughs> Tot dag, de volgende succes. keer. Dag, dag. Dick, ja. Hallo. Ja, ik wou zeggen, omdat het aquaduct. Ja. hadden ze moeten vertalen in waterduct? Ja, dat was, dat was eigenlijk logischer door geweest, hè? Maar omdat de Friese een goede eigenschap hebben dat ze een beetje eigenwijs zijn. Ja. Willen ze het zo vertalen? Eigenwijs zijn ze. Ja, maar dat is een hele goede eigenschap. Ja. Want ik heb gemerkt, Jan, dat eigenwijze mensen langer leven. Is dat waar? Ja. Je hebt gewoon een hoop oude eigenwijze mensen om je heen. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar dat zo zit dat. Agua, dit lijkt eigenlijk Frans, maar het is Spaans. Nee, het is ik denk het, Latijn. Het is Latijn oorspronkelijk. Ja, ja. ja. Maar dat uh, slaat dus nergens op. Nee, nou, ik vind dat hem. Het slaat nergens op, vind ik, een prachtige quote om deze uitzending van zus, mee te besluiten. Dankjewel, Dick. Ja, goedemorgen. Dag, uh, goedenavond, meneer. Ja, uh, de crypto, hij trekt door vertrek. 14 letters is niet opgelost. Dus je kunt mailen naar nachtzuster. Omroep, als je de prijs in de wacht wilt slepen. En um, ja, dan uh, gaan we het hierbij laten. Heb ik toch een paar vragen niet beantwoord. Ik ga wel kijken wat ik mee doe. Misschien vergeet ik ze gewoon. Beginnen we volgende week met een schone lei. Tot volgende week. Tot de volgende nachtzuster. Dag.